Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Duo moet per direct stoppen met het gebruik van een algoritme bij het controleren van studenten met een uitwonende beurs. Dat zegt onderwijsminister Dijkgraaf na het onderzoek van mijn collega's van NWS op 3. Daaruit bleek dat vooral studenten met een migratieachtergrond eruit werden gepikt. Mijn collega Salwa van der Graag geeft de laatste info. Minister Dijkgraaf heeft dat besloten omdat hij grondig onderzoek wil naar het fraudeonderzoek van Duo. Naar aanleiding van ons onderzoek. Dus hij wil weten, gebeurt dat wel eerlijk? Hoe gaat dat proces? Ja, en daarom gaat Duo nu gebruik maken van een steekproef. In Gerson in Oekraïne zijn zeker twee mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Het is de zoveelste aanval in korte tijd, weet mijn collega Gimbalduk. Het is slechts één van de vele aanvallen die de afgelopen dagen zijn gezien daar in de regio. Er was een beetje een hoop dat na die doorbraak van de Dam daar in de buurt... dat het moeilijker zou worden om die Oekraïnse kant te bestoken. Maar die aanvallen gaan dus voortdurend door. De gouverneur van de regio Gerson zegt dat de aanval op een transportbedrijf was... en dat de slachtoffers daar werkten. De Groningse gaskraan wordt op 1 oktober dit jaar dichtgedraaid. Maar de gasinstallatie wordt nog niet meteen afgebroken. De gasputten blijven nog een jaar open voor het geval het heel koud wordt. Per 1 oktober volgend jaar wordt dan de gaswinning in Groningen definitief gestopt. Staatssecretaris Velbrief is blij dat er eindelijk een einddatum is. Maar de problemen met de aardbevingen zijn nog niet meteen opgelost, zegt hij. De veiligheidsmaatregelen in de EBI, de extra beveiligde gevangenis in Vught, zijn veel te streng. Dat zegt de club die toezicht haalt op hoe gevangenen behandeld worden... Volgens hen gaan de maatregelen veel te ver. Gevangenen zouden 23 uur per dag worden opgesloten en altijd handboeien moeten dragen. Heb ik nog het weer voor je zon nog buiten. Met vanuit het westen wat meer bewolking. 20 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen ook lekker veel zon en dan maximaal 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk al in de regio. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... staat een file van 4 kilometer bij Utrecht Centrum. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Bij de Leidse Rijntunnel ook nog 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen knooppunt Hoek en Roelevaansveen... een half uur vertraging door een aanrijding. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A10 voor knooppunt Amstel ook een kwartier tijdverlies richting Utrecht... En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Z Z Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. Run away All that talk is killing me is En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen stopt op 1 oktober. De gasputten die blijven daarna nog wel een jaar open... voor als het heel koud wordt, zegt staatssecretaris Velbrief. Alle middelbare scholen in Brabant stoppen per direct... met het inhuren van uitzendkrachten. Volgens de schoolbesturen worden docenten weggekaapt door uitzendbureaus... om ze daarna als invalkracht aan te bieden tegen een hoger bedrag. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich twee kandidaten gemeld. De huidige voorzitter, dat is Jan-Anthony Bruin van de VVD, en Meili Vos van de P van de A. Bruin kreeg de laatste tijd kritiek dat hij vervelend deed tegen zijn ambtenaren. Het weer zonnig en wat stapelwolken. Het is 20 tot lokaal 26 graden. ZFM met een hoofdletter Z. Van Zon. They jump forward and zombich I know all of this, thicker than bloods, deeper than love with my friends People coming, some people go some people ride right to the end When I am blind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 Begin. Dat. Tot la pas par die, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij,